Tussen 1955 en 1985. Oh. Met vandaag John Lennon. Oh nee, dat was vorige week. <laughs> Moet je klokjes gelijk zetten, hier? Ja, sorry. Je weet toch dat ik af en toe achterloop? Ja, nou, een hele week vind ik wel wat fijn <laughs> Ja, sorry. Hij loopt een hele week achter zich. Echt waar? Ja, dat nou, ja, is alweer nou je... ja, een hele week geleden. Ja, en een uur. Het gedood op school. Nou. Ja, dat klopt. Iisbaan... Ga toch niet de krant zitten lezen nu, IJsbaan, Raadhuisplein, zaterdag open. Ja, ja. Ja, nou, die is open. Dat is, ik, ik liep er net langs. Dat was nog druk ook. Oh. Die ijsbaan. Oh, ja. Nou, dat leuk. vond ik wel mooi. Heb je geschaatst? Nee, dat mag ja. ik niet. Dat mag je dan niet. Bedoel? Nee, je, je kan alleen op Noren. En dat mag niet op Noren. Oh. Je moet op ijshockey schaatsen daar doen. Ach, het is zo'n uh, zo kunstijsbaan? Nee, gemaakt. het is wel met echt ijs. Oh. Maar omdat het ja, met die, die dingen eronder zitten, die cool units. Ja, ja. Dan is het ijs te broos om in Noor of zoiets. Ah, weet ik niet. ja, ik snap het. Jawel. Um, Dat zijn dus de. Waarom zitten we eigenlijk over een ijsbaan te lullen hier? Ik bedoel. En jij zat de krant te lezen. Absoluut. Ja, het is nog een oude krant ook. Ja, morgen komt een nieuwe pas uit. Oh, nou ja. ja. Goed, snap nou. het ook niet. Goedemiddag, dames en heren. Hier zijn wij weer. Met onze. Ongelofelijke vinyljaren. Vandaag weer een normale uitzending. Hè? Ja. ja, nou ja normaal. Heb je, heb je nog goed geslapen vorige week na die vijf uur? Of, uh... Nou, ik uh, was er wel ondersteboven van. Uh, ja. Het was wel de, de moeite waard. Jawel, hè? <coughs> Sorry. Het begint weer een beetje verkabeld te worden, geloof ik. Ja, maar dat, iedereen, ik ook. Ja. Dus uh, het scheelt. Nou, dat maakt niet uit. Dus als u af en toe wat gehoest wordt en geproest wordt. Of, uh, of wat geslotterd, Dat kan natuurlijk ook. Ja, dan zijn wij het. Dan zijn wij het gewoon. Allebei vanouds. Wat gaan we doen vandaag? Ja, wat gaan we doen vandaag? Platen draaien. Nee, meen jij niet? Ja, oh, dan we, ga ik maar weg. We gaan platen draaien vandaag. Uh, we hebben vandaag Badfinger, we hebben die Animals. Twee bands uit de jaren zestig. Hartstikke leuke bands ook. Hartstikke leuke muziek ook. Daar vertel ik straks meer over. En we hebben Batida. En uh, Batida is een band die uh, zijn oorsprong toch wel een beetje in het Haarlemse vindt. In, het, uh, in de omgeving hier. Vooral uh, de zangeres José Koning. Ken ik al een groot aantal jaren. Uh, wat was met hem gespeeld en zo. Ik en, uh, is vrouw van Lerderk Neig natuurlijk, de tweede. Oké. Okay. Ja, ja. ja ook geloof. dat wist ik nog. En uh, helemaal gek van de Braziliaanse muziek. En ook denk ik een van de specialisten op dat gebied in Nederland. Uh, wat de Braziliaanse muziek betreft. En uh, ik heb uh, van Martina dus een LP meegenomen. Die ik uh, dus had, ja, in de tijd gekocht heb. tijdens een concept. Okay. Dat was nog in de tijd van de LP's, hè. Ja. En ja, dan, dan gaat we het een dus, hele uitzending om de tijd van de LP's. Ja, natuurlijk. José Koning, die doet dus de vocals. Dan hebben we Nippy Noya, die doet de timbales, de bongo's, de andere percussie-instrumenten. metal percussie, percu wat staat er oh ja, -percussie en cymbals. En dan uh, hebben we Bart Fermi. Ja, Bart Fermi, die doet conga's en ook weer die andere percussie. En die zingt ook. En, uh, om het uh, stuk beyond words, maar dat hoort je straks. Uh, in ieder geval een aantal dingen zingt hij ook. Dan hebben we Theo de Jong, die speelt basgitaar, keyboards en... Uh, ja, basgitaar en keyboards. <laughs> en dan hebben we Gerhard Jaltes, die speelt drums en Sabian cymbals. En dan hebben we nog een aantal gastmuzikanten, zoals Dennis Lu Luxion. Die speelt elektrische piano, onkant brazil, uh, Papa. Purporina en Vera Cruz. En dan hebben we Peter Tierhuis speelt gitaar, synthesizer uh, op deze plaat. En Rob Franke, uh, helaas veel te vroeg overleden jazzpianist. Uh, Rob Franke speelt Grand Piano, oftewel Vleugel en Fender Rhodes Piano en de diverse synthesizers. De plaat is geproduceerd door Peter Tierhuis en uh, Batida. En Wim Wicht was de zogenaamde executive producer. Uh, uh, de executive producer, zoals je dat moet noemen. Nou, uh, er staan nog wel heel meer gegevens op. Maar ik ga u nu niet alles vertellen natuurlijk. Want dan ik straks niks meer te vertellen. Dat is uh, zonde. Dus uh, de rest van de gegevens die ik nog heb van deze plaat. Uh, die hoort u uh, natuurlijk straks. Maar, weet je wat de betekenis van Batida is? Oh, heb je dat alweer uh, gevonden? Ja. Dat is een Braziliaanse cocktail. Oh. Dat is lekker. Leuk. leuk om te weten. Ja, dat is leuk om te weten. Ja. Heeft u voor mij een batida? Wel. Jawel. wel. De plaat komt uit 1984, dames en heren. En uh, we gaan een stuk daarvan draaien. En dat heet Porteo. Als ik het goed uitspreek, tenminste. Zal me aannemen van wel. Denk het ook wel. Maar schuilen op grond, opschuwen. Als Logo que tem pra ajudar Parada no meio do mundo Tente chegando momento Olhe pro mundo nem via nem soma nem was hem alweer. Joh. Oh, dat was ineens afgelopen. Porteo heette dat nummer. En dat was van de Nederlandse band uh, Batida, met zangeres José Koning. En die komt hier ergens uit de buurt. Ik weet niet precies meer waar ze woont, maar... Maar ik vind het wel erg een zomerse muziek, hoor. Ja, lekker, hè? Ja, voor het kerstfeertje. Ja. Dat vind wel. ik wel lekker. Ja, ik ook wel. Ik vind het een beetje tegenstrijdig aan het kerstfeertje. En dat mag ik wel. <lacht> Die pest buiten en zo. Dan een beetje van die, van die tropische muziek. Dat, uh, <coughs> dat verwarmt ons dan weer. Zoals het heet. Hello. Ja toch? Goed. wat die daar dus. En uh, ik zei al. Ik weet niet meer waar José tegenwoordig woont. Misschien luistert ze wel. Nou José als je luistert bel ons even op. Gezellig. Kun we even een beetje? Ja. Uh, vind ik wel leuk. Want ze woont hier ergens in de buurt. In Heemstede geloof ik of zo. Of in de Haardem. Ik weet het, Misschien wel in Amsterdam. Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed. Maakt niet uit. Als je, als je toevallig luistert, dan uh, bel even. Gezellig. Altijd leuk. Altijd Batida dus. Uit 1984. Fantastische plaat. We gaan een hele stap terug in uh, de tijd. Naar een band die uh, ontdekt is door Paul McCartney van de Beatles en ook hun eerste LP of hun platen uitbracht... op het label van de Beatles, Apple. Weer dat appeltje op de label. Weer dat appeltje, ja, daar weet je maar dan Vorige week alleen maar appeltjes gezien. Ja. Ik had spontaan trekken in een appel. Ja, en je hebt gelijk een appeltje genomen. Natuurlijk. Ja, oké. Okay. Badfinger bestaat uit uh, Tom. Uh, die, speelde, die speelt uh, Bas. Joey speelt gitaar. Bob, uh, beide komen uit Liverpool. Ja, ja, twee Liverpoolse uh, muzikanten. Speelt uh, solo-gitaar en Mike speelt de drums. En they, are, uh, they uh, Nou ja, they zijn allebei geboren in Swansea in Wales, in South Wales zelfs. Uh, Bedfinger zijn erg close met elkaar, of waren erg close met elkaar, goed, ze bestaan al lang niet meer, dacht ik. Maar uh, ze waren erg uh, close met elkaar, ze uh, woonden zelf samen en de, hun leven was dus om samen te spelen. Um, um, de drie nummers van deze plaat uh, werden gebruikt in de film met Peter Sellers. En waar dan ook uh, Ringo Starr een hoofdrol is. Of een, ja, een hoofdrol. Peter Sellers en Peter Sellers, Ringo Starr. Uh, The Magic Christian. En uh, daar heeft Badfinger dus wat uh, muziek voor geschreven. Hun grootste hit was natuurlijk Come and Get It. Maar dat werd geschreven door Paul McCartney. Maar dat hoort u natuurlijk later. Dat zullen we later doen. We beginnen, want u weet, de grootste hits draaien we altijd het laatst in het programma. Hè? Dat vinden ja, we ja. altijd leuk. Dus we beginnen met een nummer dat heet Crimson Ship. Hier is Finger. Uh, en dat is geschreven door Tom en door Piet. Weet je dat ook weer? was colored. pictures Badfinger, met uh, Crimson Ships van uh, de LP. Christian Music by Badfinger, zo heet de plaat. Christian Music by Badfinger. Bent dus, uh, zoals ik al zei, ontdekt door uh, de Beatles. En uh, ook de in de gelegenheid gesteld natuurlijk om uh, platen op te nemen op het wereldberoemde Beatles Apple label Badfinger. Uh, sommige mensen zullen ze de band misschien ook nog herinneren aan... Uh, aan hun deelname aan de film Bangladesh. Daar stonden zij... Uh, akoestische gitaren te spelen met z'n allen. Uh, dus daar hebben ze ook aan meegedaan. Badfinger, dus. De derde plaat vandaag is een uh, verzamelplaat. En dat is een hele oude verzamelplaat al. De hoes is alweer aardig aangevreten. Dat ik het zo bekijk. Maar ja, dat zal, kan ook niet anders. Want hij is, uh, nou, hij is meer dan 30 jaar oud. Veel meer dan 30 jaar oud. Zelfs bijna 40 jaar oud. Eh... Uh, The Animals. Ja, wie kent ze niet? Hoog in de top 2000 elk jaar bijvoorbeeld. En uh, met natuurlijk hun allergrootste hit House of the Rising Sun. Maar ook die komt natuurlijk later aan bod. Dat snapt u natuurlijk wel. Um, maar ze hebben nog een heleboel uh, andere hits gemaakt. Uh, eigenlijk twee belangrijke periodes geweest. De eerste periode dat uh, een meneer als Alan Price bijvoorbeeld het, uh, het orgel bespeelde. Zo'n zo leuk orgeltje. Heel jong veentje nog. Zie <laughs> Eric Burden, natuurlijk uh, de, de zanger, wereldberoemd, doet dat nog steeds, uh, speelt nog steeds. Was, dacht ik, vorig jaar nog ergens in Haarlem te zien. Uh, kan ook twee jaar geleden zijn, maar in ieder geval, het kan. De rest van de leden, ja, dat uh, moet nog even schuldig blijven, dat moeten we even opzoeken. Moet ik even uh, een lijstje bijpakken, want het staat... Zo'n LP als dit staat dat uh, niet vermeld. Die Animals was een, uh, ja, eigenlijk toch wel ook weer een hele aparte band. Een van de eerste bands die ook uh, zeer intensief met een orgeltje erbij werkte. Dus dat was voor organisten zoals ik natuurlijk uh, ja, erg leuk dat de Animals dat deden. Want dan hadden, konden de beentjes ook eens een keer een orgeltje erbij nemen. Uh, House of Rising Sun, Roadrunner, Formis Cocker. Nou, prachtige liedjes hebben ze gemaakt. En daar gaat u dus een aantal uh, dingen van... Horen. En we beginnen met een nummer dat een hit werd voor de Print Things in Nederland. Maar wat door vele groepen is opgenomen. Want het is een van de zeg maar, klassiekers. Komt uit Amerika vandaan. Ook zelfs uh, Junior Walker en die All-Stars hebben het opgenomen op het Motown label. Prachtig liedje. En u hoort nu de versie van The Animals. En dat heet Roadrunner. Ja, komt-ie al? Ja, komt-ie. Yeah. Animals begonnen oorspronkelijk in Newcastle uh, onder leiding van Alan Price, uh, de man die uh, ook nog hier steeds het orgel bespeelde, uh, samen met uh, bassist Ches Chandler, drummer Tom John Steele en gitarist uh, Hilton Valentine. Uh, ze heette toen uh, The Allen Price Rhythm and Blues Combo. Want ze wilden dus wel graag rhythm and blues spelen. Uh, de leden kenden elkaar uit school, uh, van school natuurlijk, uit het kleine jazz en blues circuit van Newcastle. Toen een paar jaar later Erik Burden als zanger. Uh, erbij kwam, veranderde de naam in The Animals. En die uitzonderlijke stem van Eric Burden plaatste hem al snel op de voorgrond. Ze hadden een ze begonnen met een, een nummer dat... Uh, uh, ze zagen zichzelf dus inderdaad als de Blues bluesgroep, Maar hun eerste single was een liedje Baby Let Me Take You Home. En dat was een middle-of-the-road popnummertje. Wat eigenlijk niet zoveel deed. Het kwam nooit hoger dan uh, um, nummer 21 in de Engelse... Uh, hitparade. En twee maanden later kwam natuurlijk die grote klapper de House of the Rising Sun, die je later in het programma hoort dat ook in Amerika werd uitgebracht, maar zonder dat de men daar iets van wist in een sterk verkorte versie de originele versie van Animals duurde zes minuten en in Amerika was hij ongeveer gehalveerd. Nou dat betekent waarschijnlijk dat ze er een aantal pletten uitgeknipt hadden en natuurlijk ook misschien wel de hele solo eruit gegooid hebben. Weet ik, veel misschien intro's korter gemaakt of tussenspelletjes korter maar goed, het House of the Rising Sun, House of the Rising Sun hoort u natuurlijk later. Alan Price uh, had het uh, na een aantal uh, hits wel uh, gezien bij die Animals. En die begon toen voor zichzelf. En uh, dat heette die Alan Price set. In dit programma alles een keer een single voor draait hun de eerste hit I Put a Spell on You. Uh, kunt u zich misschien nog wel herinneren? Nou, oké. Okay, dat is over die animals. We gaan weer naar uh, Batida. Uh, weer een beetje tropisch geluid, krijgen we er lekker warm van. voor zomers is... erin brengen weer. Ja, even een beetje zomers. He. Heerlijk. Het is, is natuurlijk wel even lekker natuurlijk. Jawel. Oh, hier ligt, oh, hier ligt de hoes. <laughs> uh, ja, even kijken. Goed. Uh... Een lekkere cocktail gaan we weer drinken, lekkere batida. Uh, uh, <laughs> jij denkt ook altijd aan drank, geloof ik. Ja, dat klopt. Dus je moet niet altijd aan drank denken. Waarom niet? dat is niet goed. De, de dokter in. zei tegen mij altijd, je moet veel drinken. Nou, dan doen we dat toch? Uh, ja, water bedoelt hij oh maar. <laughs> dat je dat nou nog... Dat, dat nou nog uh, ja, dat snap ik toch niet. hoe ...moet uitleggen. Potverdorie. Ja, sorry. Um, een aantal stukken op deze plaat die zijn live opgenomen... ...op de Hololijn uh, ferry tussen Sheerness en Vlissingen. En uh, er zijn ook uh, een aantal dingen... ...dat is gedaan voor de Tros Radio, laat ik dat vooral zeggen. Gedaan door Dick de Winter en uh, Hugo Vogel. Ehm... Um, de meeste liedjes die op deze plaats staan, zijn opgenomen in de Fendel Sound Studio. Die ken ik goed, ben ik zelf ook wel eens geweest. In Loenen aan de Vecht. Uh, en dat is gebeurd op, november, op uh, 21, of 20, 21, 22 en 24 november 1983. En de, techniek, de technicus, die ken ik toevallig ook. Dat was Jan OJ. We gaan van Batida draaien. Een prachtig liedje. En uh, ja, dit zijn allemaal Braziliaanse titels. Dus als ik het verkeerd uitspreek, dan uh, jammer. Uh, <laughs> praquem Quisar heet het volgende nummer. Ik uh, hoop het voor je. Nummer twee. Heel. Zee Koning met Batida. Een band die in 1980 werd opgericht... door haar samen met Peter Scheun. Ook weer een van de bekende mensen... hier uit de omgeving. Een wereldtoetsenist, fantastische pianist... en synthesizer speler. Uh, uh, en uh, ik weet niet of hij op dit nummer meegespeeld heeft... maar in ieder geval heeft hij... Uh, voor een belangrijk deel... deelgemaakt van Batida. Andere muzikanten die erin gespeeld hebben... dat... Uh, uh, waren onder andere... Karel Boulet... Uh, Rick Elings... Willem Kuhne... Bart van Lier... Dennis Luxien... Uh, Zet Mustamu, Paolo Prata... Peter Sjeun... Peter Thierhuis... Peter Jan Vermeulen... Hessel de Vries... en Hans Vromans. Oh. Ja, die staan hier op de hoes vermeld. Dus als er daar nog anderen bij staan... dan is dat Nipi een... Noya op de percussie... Ja, Toon Roos op de sax... Ja. Klopt. In het begin Frans van der Hoeven en later uh, Lené te Voorwits op de bas. Ja, dat kan allemaal. Deze LP niet in ieder geval. Dat ja, was in de mensen. periode 1984 tot 1987. Ja, deze plaat is uit 1984. <laughs> ja. en het zijn ook natuurlijk altijd van die bands die regelmatig ook van bezetting wisselen En er weer eens andere ja. muzikanten gaan. en Andere muzikanten gaan en andere komen er weer natuurlijk. Dat gebeurt vaak genoeg in de muzikantenwereld. Batida dus. En we gaan... Uh, het is half drie, intussen bijna. heb is er al iets overheen zelfs. En nou. Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Hij Om zit nou, zo laat in altijd. Ja, nou, dat maakt niet uit. Maar we moeten die jury een beetje tevreden houden. Want ja, die hebben vorige week natuurlijk daar vijf uur beneden gezeten. Dus <lacht> zijn we ze totaal vergeten. En gewoon netjes die airco op 16 laten staan, hè? ja. ja. <lacht> Die zat een beetje te blauwbekken daar. ik Geen koffie gebracht, helemaal niks. Nou, nee, we hadden ze gewoon vergeten. Ja. We zaten erbij. Ik had ze zelfs de deur uitliep, maar ze opgesloten. Ik kreeg daar oh, nou ja? een telefoontje van: Ja, we zitten er nog. Oh. We kunnen er niet uit. Oh. Nou, jij bent ook wel lekker een gozer. Ja, ik... ik was helemaal vergeten. Ja. Dus ja. ik heb ze nou een kopje thee gebracht, en een kopje ah, koffie, en een, en een kopje gebakje, soep. He? En een gebakje. En die had jij toch meegenomen? Oh ja, ik had gebakjes. Mee. Ja. Nou, ik heb ze nu. nog niet aan gegeven, ja nou, Nee, ik ook niet. Dat kan nee, ik niet doen. <laughs> ik ken ze niet eens. Ik ben geen zandvoorter. Hè. Dus ken nee, dat is het. waar. Het lopen, dames en heren, vandaag. En uh, u weet hoe dat gaat. We draaien een uh, originele opname van een artiest. En daarna de Nederlandse cover. En onze uh, onvolprezen jury... mag dan zijn oordeel vellen over die cover. Of hij mag blijven. Of dat we hem uh, destructief, nou met... destructief onder een heipaal dan wel door het toilet spoelen dan, nou ja, wat iets meer zijn. Uh, door het voorraad heen gooien. Door de voorraad heen gooien, gaan we ook nog. <laughs> wat, wat gaan we vandaag doen, Maries? Want jij mag het eens een keer vertellen. Ja, dat is zo leuk. Dat is het enige item wat ik mag vertellen wat we gaan doen. Ja. Uh, Brian Adams vond ik wel een leuke vandaag. Brian Adams. Brian Adams met Have you ever really loved a woman? Oké. Okay, heb, heb je ooit een vrouw gehouden? Uh, jawel. Well, jawel. wel. Ik denk we allemaal wel. Tuurlijk. Kijk hoe uh, Brian Adams dat doet. Ja. Op een gitaar waarschijnlijk er zit wel een beetje het Braziliaanse erin, ja. Spaanse, wat is het? Yeah. <laughs> Level 1,